9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Minister De Jager gaat ervan uit dat Griekenland al het geld dat het van Nederland heeft geleend, uiteindelijk terugbetaalt met rente. En wijst erop dat leningen tussen overheden extra beschermd zijn. Mocht Griekenland failliet gaan, dan krijgt de aflossing van overheidsleningen voorrang boven die van banken en andere particulieren. Het geldt ook voor het Europese noodfonds, dat grotendeels bestaat uit bilaterale leningen tussen overheden. Nederland heeft aan het noodfonds tot nu toe 4,7 miljard euro bijgedragen. Gisteravond ontkende de jager in de Tweede Kamer dat hij rekent op een Grieks faillissement. Wel bereidt Nederland zich voor op alle scenario's, zei hij. De Zedenpolitie doet onderzoek op een basisschool in Zoetermeer. De ouders van twee leerlingen van de onderbouw deden eerder deze week aangifte tegen een lerares en een medewerker. Ze zijn inmiddels op non-actief gezet. Er is niet bekendgemaakt wat de beschuldigingen inhouden. Gisteren is er bij de medewerker huis, huiszoeking gedaan. De ouders van de andere leerlingen van de Zoetermeerse school... zijn op een speciale ouderavond ingelicht over het politieonderzoek. In België zijn de onderhandelaars over een nieuwe regering het eens geworden... over onder meer de opsplitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Volgens formateur Di Rupo is het akkoord een belangrijke stap. De acht onderhandelende partijen moeten nog praten over bijvoorbeeld... de bezuinigingen die België moet doorvoeren. De Denen kiezen vandaag een nieuw parlement. De peilingen voorspellen verlies voor de centrumrechtse regering van premier Rasmussen. Waarschijnlijk wordt het linkse blok het grootst, al is het verschil in de peilingen vrij klein. Centraal in de campagne stond de economie. Links vindt dat het kabinet Rasmussen de groei heeft geschaad door te veel te bezuinigen. Mogelijk wordt de leider van de Sociaaldemocraten, Helle Torning-Schmidt, de eerste vrouwelijke premier van Denemarken. Rechts is in het land al tien jaar aan de macht. Het huidige kabinet wordt gedoogd door de Nationalistische Volkspartij. De ontvangst van radiozenders via de zendmast Lopik... is op korte termijn weer op het normale niveau. Na een test is gebleken dat het zendvermogen... op een veilige manier kan worden verhoogd naar 100%. Er zijn al twee maanden problemen met de ontvangst van veel radiozenders... waaronder Radio 1, nadat er een brandje was in de mast.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 ANWB-verkeersinformatie met een vrij normale ochtendspits tot nu toe. Althans op de meeste plaatsen. De meeste files staan in de regio's Amsterdam en Utrecht. Op de A4 naar Amsterdam tussen het ringvaartaqueduct en de Schipholtunnel 9 kilometer. Tijdje waren daar twee rijstroken dicht, maar de weg is nu weer helemaal vrij. En de A9 ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp 10 kilometer langzaam rijden. Bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10. De A10 West naar Zaanstad. Bij Osdorp zijn er twee rijstroken dicht. Drie kilometer file levert dat op. En op de A27 hoor ik hem Utrecht tussen Eveningen en Nieuwegein. Vier kilometer. Het spitstrook aan de rechterkant van de weg is afgesloten. In Brabant een ongeluk eerder vanochtend op de A58 richting Breda. Tussen Bavel en Ulvenhout staat vier kilometer. Maar de weg is weer vrij. Arend Ardons nieuwste boek Doorbreek de Cirkel telt bij Management Book precies 128 bladzijden. Dat zijn er exact evenveel als bij welke andere winkel of site u het ook zou kunnen halen. Toch krijgt u meer waar voor uw geld als u Doorbreek de Cirkel bij Management Book bestelt. Een mooi interview met Arend bijvoorbeeld in ons Management Boek magazine dat 11 keer per jaar verschijnt. Management de beste boekensite en meer voor managers.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Preventief fouilleren, daar was veel kritiek op. Justitie en politie zouden met een kanon op een mug schieten. Anderen vonden het juist een wondermiddel. Vandaag verschijnen er twee rapporten over deze maatregel... maar ze horen of er uitsluitsel op te geven is. Eerst naar de plotse doorbraak in België. Want om twee uur vanmiddag gaan de Belgische formatieonderhandelaars weer om tafel zitten. Om voor het eerst in jaren over iets anders te onderhandelen dan over het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Joris van Poppel, onze correspondent in België. Joris, gaat er een zucht van opluchting door het land? Een klein mirakel, zei een journalist hier bescheiden. En als je de kranten mag geloven, dan is het volgens sommige kranten een groot mirakel. Historisch akkoord, meest spectaculaire wending van de laatste decennia. Stukje van de taalstrijd opgelost. Nou ja, dat zijn echt uh, wel hele belangrijke stappen die hier van de voorpagina's afspatten. Uh, vooral ook voor heel veel... Elio Di Rupo, volgens vriend en vijand, meesterstrateeg die het nu toch eindelijk geflikt heeft. Hij, straat, hij staat met een enorme glimlach van oor tot oor voor op, de, uh, op de voorpagina van het laatste nieuws. En daarbij staat dat hij een historische doorbraak heeft geforceerd. Dus die kan erg tevreden zijn. Kijk eens aan, nou dat klinkt goed. Uh, nou spraken wij eerder Karel de Vos, politicoloog in België. En die zegt er zou wel weer zo een nieuwe bier de weg opgetrokken kunnen worden. Want er moet nog geld verdeeld worden, hè Joris? Ja, precies. Geld en macht. En dat zijn twee vrij belangrijke zaken in de politiek natuurlijk. Uh, dat gaat nog een groot probleem zijn. De Onderhandelaars zeggen dat ze haast willen maken. Vanmiddag om twee uur komen ze weer bij elkaar om het daarover te hebben. Maar het is wel heel belangrijk. Hoe verdeel je die geldstromen tussen het rijke Vlaanderen en het arme Wallonië? En hoe verdeel je uh, de macht? Want over de staatshervorming, daar is nog helemaal niks over afgesproken afgesproken Dat, dat Brussel-Halle-Vielvoorde, dat kiesdistrict... dat is maar een heel klein dingetje. Dat is maar het eerste stapje eigenlijk. Cruciaal, maar het is het eerste stapje. Dus over allerlei andere dingen. Het, het migratiebeleid, eh, belastingheffing eh, politie, justitie, snelwegen... Eh, plantentuinen, nationale plantentuin, eh, afritten van snelwegen. De, de grote, kleine dingen. Daar moet allemaal nog over gepraat worden. Dus dat gaat ongetwijfeld nog heel lang duren. Nou, juichende krantenkoppen. Je las er al deels voor. Joris, zijn er ook al reacties van de politiek? Nou ja, de, de situatie is hier dat uh, aan de onderhandelingstafel zaten... Alle, uh, alle Belgische partijen, behalve de Vlaamse nationalisten. Dus nou, al die mensen die aan de onderhandelingstafel zaten... die vinden het natuurlijk geweldig wat ze nu hebben gepresteerd. En de oppositie, dat is dus alleen de Vlaamse nationalisten... Uh, nou, die hebben al erg sceptisch uh, gereageerd. Uh, die vinden dat, dat de Vlaamse belangen worden verkwanseld. Ze zeggen, de Vlaamse onderhandelaars... die gaan met de billen bloot voor de Franstaligen... Dan gaat het met name over, over kleine dorpjes rond Brussel, waar, nou ja, waar, waar, waar burgemeesters zitten die weigeren om Nederlands te spreken in de gemeenteraad, terwijl dat eigenlijk wel moet. Uh, nou ja, dat, daar is nu een compromis over gevonden. De Vlaamse nationalisten die vinden dit een uh, slecht akkoord. En die zeggen ook nog, we zijn er nog lang niet. En pas op als je met Elio Di Rupo moet onderhandelen met die meesterstrateeg. Uh, voor je het weet, word je erin geluisterd. Hm. Wij hebben er absoluut geen vertrouwen in. Ah, fijn. In ieder geval is er een belangrijke stap gezet. En vandaag wordt er verder onderhandeld. Joris van Poppel hoort u vanuit Brussel. Volgens Franse media is de Franse president Sarkozy... op dit moment onderweg naar Libië. Hij zou daar een bezoek brengen aan de nieuwe leiders. En dat zou hij samen doen met de Britse premier Cameron. Maar vanuit Londen nog Parijs zijn officiële mededelingen gedaan over de reis. We gaan maar eens praten met Frank Renaud, onze correspondent. Frank, weten we eigenlijk al meer? Gaan ze nou samen naar Libië? Nou ja, officieel weten we helemaal niks inderdaad. Er zijn de Franse media die melden dat er vanochtend twee officiële vliegtuigen zijn vertrokken van een vliegveld bij Parijs richting Tripoli. Daar zou president Sarkozy in zitten. En gisteren waren het diezelfde Franse media die zeiden dat Sarkozy en Cameron samen zouden gaan inderdaad. En er zijn wel al, weten we, 160 agenten vertrokken vanuit Parijs. Gisteren ook naar Tripoli om voor de veiligheid te zorgen. Maar inderdaad, vanuit Londen en ook Parijs worden er geen geen officiële mededeling gedaan, dus we weten helemaal niks. En in de Britse pers wordt niet eens gerept ook over een bezoek van Cameron aan Tripoli. Dus het is nog even afwachten. Als we zien dat ze landen, dan weten we het zeker. Nou, als je dan helemaal niks weet, Frank, vertel dan maar wat Sarkozy er gaat doen. Nou, op het officieuze programma, wat de Franse pers dus meldt... staan twee bezoeken. Hè? Benghazi, dat is waar de Libische opstand begon... en waar de Fransen als eerste luchtaanvallen uitvoerden... tegen de troepen van Gaddafi. En Sarkozy zou ook naar Tripoli willen gaan. Daar staat een bezoek aan een ziekenhuis op de agenda... en natuurlijk gesprekken met de nieuwe leiders van Libië. En natuurlijk handelscontracten. Want de wederopbouw van Libië... dat betekent ook geld verdienen voor westerse landen. Hoe wordt er in Frankrijk eigenlijk aangekeken... tegen dat bezoek van de president aan Libië? Nou, over het algemeen wordt die hele Libië-aanpak van de afgelopen maanden... luchtaanvallen, erkenning van het verzet en zo van Sarkozy... wordt wel als een succes voor uh, Sarkozy gezien. Uh, en dat is ook de bedoeling, want Libië is toch ook een beetje... voor binnenlands gebruik voor de president. Hij hoopt ermee te scoren onder de kiezers. Over zeven maanden he, worden de presidentsverkiezingen gehouden in Frankrijk... en Sarkozy staat er heel slecht voor in de peilingen. En een succesvolle actie in Libië en zo'n bezoek... nog natuurlijk ook nog eens waar Sarkozy als held zou moeten worden ontvangen... als bevrijder, die kan zijn populariteit doen stijgen. In Frankrijk. Ja, we weten toch achteraf nog verbazingwekkend veel. Bijvoorbeeld ook dat de filosoof Bernard-Henri Lévy ook meegaat. Waarom zou die meegaan? Nou, die Henri Lévy wordt in Frankrijk wel zo'n beetje gezien... als degene die president Sarkozy eerder dit jaar heeft overgehaald... om die luchtaanvallen uit te gaan voeren. De filosoof reisde zelf in februari al naar Libië. Hij zag toen de ellende daar, sprak met het verzet, legde contact... en heeft toen ook contact opgenomen met Sarkozy... en had als boodschap, doe iets, er dreigt hier een bloedbad. En dat heeft Sarkozy gedaan, hij heeft geluisterd... en Henri Lévy was ook degene die het contact tot stand bracht... tussen het verzet en Sarkozy. Dus hij heeft een belangrijke rol gespeeld... Frank Gerdoud, onze correspondent, over het bezoek dat er waarschijnlijk wel gaat komen. Van de Britse premier Cameron en de Franse president Sarkozy aan Libië. Twaalf minuten over negen is het. Gaat we het al aan, zou het over preventief fouilleren gaan hebben. Tien jaar geleden was daar heel wat om te doen. Zomaar mensen fouilleren op straat zonder directe verdenking. Dat zou een absolute schending van de privacy zijn, vonden de tegenstanders. Noodzakelijk om het veiliger op straat te krijgen, zeiden de voorstanders. Preventief fouilleren bestaat nu nog bijna een decennium. Vandaag verschijnen er twee rapporten over. Eén van de Nationale Ombudsman samen met de ombudsmannen van Rotterdam en Amsterdam. En een onderzoek van het Instituut Politie en Wetenschap. En Frits Vlek is daar, de directeur. En die is nu bij ons in de studio. Meneer Vlek, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Alles bij elkaar genomen. Na tien jaar heeft preventief fouilleren zin... Ja, ik denk dat het zin heeft. Uh, maar zoals alle instrumenten, uh, altijd weer beperkt. Voor een beperkt doel en in een beperkte context. Um, het is destijds ook geïntroduceerd als een. Uh, uh, het is niet alleen maar een manier om de veiligheid op straat ook uh, uh, te verbeteren. Maar het is ook een belangrijk communicatief instrument gebleken in al die tijd. Dat moet u even uitleggen. Nou, dat betekent dat, dat je daarmee een signaal geeft naar uh, de goede burger, maar ook naar anderen. Wij willen dat het een. Dit gebied, en dat kan een centrum zijn, het kan een uitgangscentrum zijn of een wijk waar veel spanningen zijn. Wij willen dat het veilig is hier op straat. En veiligheid op straat wordt niet gediend met wapenbezit. Dus wij gaan daar iets aan doen. En preventieve acties, zeker in het begin, dat waren een massale actie, met massale politieinzet. Heel plein werd afgezet, iedereen wordt dan gefouilleerd. Nou, dat is een duidelijk communicatief signaal van Denk wij tolereren dit niet, wij grijpen hierin. En zolang, eh, laten we zeggen, de goedwillende burger. Maar het idee heeft dat dat inderdaad aantoonbaar ook die veiligheid op straat dient. Mm -hmm. uh, hebben ze daar niet zoveel bezwaar tegen. Sterker nog in het begin krijg je heel veel de thumbs up. Hè, de duim omhoog. Ja, ja. van hartstikke goed dat jullie Wat het doen. Neemt, uh, doet het veiligheidsgevoel misschien toenemen ze? Het, het, nou ja, ook dat. Kijk, het veiligheidsgevoel wordt door veel meer uh, factoren bepaald. Maar. Uitermate belangrijk is dat je als overheid en politie ervoor zorgt... dat de goedwillende burger niet het publieke domein gaat mijden. Dus dat die mensen, die uh, hun kinderen zeggen... Van, ik wil niemand dat je naartoe gaat, dat is de link op straat. Dat je zelf niet meer op straat gaat. En op dat moment, als je dat gaat doen... ontstaat er, als je niet oppast, een soort verloederingsproces... Waarbij die straat steeds meer het domein wordt van allerlei minder goedwillende mensen. En als je niet oppast, eindig je dan bij een, een, een, een, een no-go area. Mm -hmm. Nou, was de kritiek, uh, vooral in het begin, uh, dat je op iedere straathoek gefouilleerd zou kunnen worden. Zeker als je er wat anders uitzag. Hoe gaat in de praktijk. Uh, de bestuurders en de politie ermee om. Ja, nou dat was een van de, uh, laten we zeggen, de, de zaken waar die critical het meest op hè Je moet voorkomen dat het een discriminatorenpraktijk wordt. Dat je puur alleen maar mensen op een uiterlijk gaat selecteren, bijvoorbeeld. Hè? En dat je dan ook krijgt dat hele gemeenschappen. Van vreemden van de politie. Daar moet je altijd heel erg voor waken. Ja. Nou, om dat te voorkomen is er enorm veel regelgeving omheen gekomen. Eén van de dingen, uh, je moet eerst moet al onderbouwen waarom je preventief foyer gaat doen. En waar je dit wel kan doen. Ja. Dus. En het is belangrijk dat het dan om wapens gaat. Hè? Uh, ja, dat, dat kan een aanleiding zijn dat er veel wapenincidenten zijn in een bepaald gebied. En dan zeg je van daar zijn dus veel wapens in omloop. Dan wordt zo'n gebied als een veiligheidsrisicogebied aangewezen. Dat moet door de gemeenteraad gebeuren. Als als dat eenmaal gebeurd is, dan mag je daar gaan preventief voeren, Maar vervolgens moet dat preventief voeren ook non-discriminator zijn. En maar dat wordt dat betekent... goed onderbouwd? Ja, dat moet onderbouwd worden. Maar dat gebeurt wordt dat recht... Heeft u dat gevonden in de praktijk? In ja, dat wordt onderbouwd. Uh, uh, uh, uh, en daar zie je natuurlijk ook wel weer wat, wat verschuivingen in optreden. Er zijn incidenten geweest in Alfa aan de Rijn. Hè, na dat verschrikkelijk schietgeval daar. Maar voor die tijd ook een ledenstad met Jack de Ripper die daar uh, op een gegeven moment zijn derde slachtoffer had gemaakt. En toen is er heel snel door de gemeenteraad en iedereen die daar betrokken was... besloten dat als een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen, uh, Lelystad... en daar preventief foliëren toe te staan. En dat was niet zozeer omdat je daarmee Jack de Prikker meteen uh, uh, kon opsporen. Het was geen opsporingsmiddel, zou ik maar zeggen. Maar het was wel een duidelijk signaal naar de bevolking. Wij, wij pikken die, wij gaan er iets aan doen. En, dat, uh, en, en het belangrijke is dus dat in zo'n veiligheidsrisicogebied... maar daar ligt meteen ook weer een lastig dilemma, ook voor de politie... is dat je daar iedereen moet uh, uh, fouilleren. Dus ook het oude omaatje dat met haar kleinkind loopt... moet je ja. net zozeer fouilleren als iemand waarvan je denkt... Nou, die zou eens tot mijn doelgroep kunnen horen. Ja. Maar dat is dan de consequentie van dat... Uh, zonder des persoons. Ja, precies. Het wordt hier op de ene plek intensiever gebruikt... dan op de andere, vooral ja. de grote steden, Amsterdam, Rotterdam. En de minister opstelt van Justitie en Veiligheid... werkt aan een wetsvoorstel om bevoegdheden verder uit te breiden. Is dat nodig? Uh, nou ja, wat je ziet... Want als is, ik u zo hoor, gaat het nu goed. Ja, het gaat redelijk goed. Alleen de vraag is, en, en dat is het hele punt... Hè, op het moment dat je het vooral ziet als een signaal van... jongens, het, het moet veilig zijn op straat... dan ben je bij wijze van spreken tevreden met een nulopbrengst. Dan ben je tevreden als die vier acties geen wapens opleveren. Als je echter naar de wapenbezitters toe wil... En iets wil komt, vinden? En je wil iets vinden, dan kom je dus veel meer in de richting van de opsporing. Ja, dan moet je veel, veel gerichter moet je gaan fouilleren. En dan moet je dat ook veel beter kunnen onderbouwen... met goede analyses van de politie. Van wie zijn mijn, uh, wie zijn mijn pappenheimers? Waar vind ik die? Wat voor wapens hebben die dan? Wanneer bevinden ze zich dat doen? En wat is dan de grootste trefkans als ik op dat tijdstip, op die plek een foyeractie gaan houden. Want die jongens zijn natuurlijk ook streetwise. Die leren ook heel snel. En als je het niet, niet heel precies, niet heel goed doet... dan, uh, dan hebben ze die wapens al lang weer ergens weggelegd... totdat je weg bent ja. en dan pakken ze ze weer op. Dus zomaar gaat het niet. Je zult daar zeker uh, onderzoek naar moeten doen... en je goed voorbereiden. Frins Dat... Vlek, ja, hartelijk dank. Directeur van het Instituut Politie en Wetenschap. Straks, het gedoe over de cao's lijkt al begonnen. Werkgevers roepen vakbonden op tot gematigde looneisen. Daar gaan we zometeen meer over. Eerst naar Dennis Mooi. Hoe is het op de weg, Dennis? Nou, het, het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons nu. Uh, er staat nog 100 kilometer file. De meeste bijzonderheden het, de meeste vertraging dan ook in de regio Amsterdam. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen het Ringvaartaquaduct en het knooppunt De Hoek, dat is vlakbij Schiphol... 8 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd eerder vanochtend. Alle rijstroken zijn wel weer open. A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp. 10 kilometer. En een ongeluk op de ringweg van Amsterdam. De A10 West naar Zaanstad. Bij Osdorp staat 4 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan gaan we het weer hebben over Griekenland. Want er wordt maar gepraat over een faillissement van het land. Gecontroleerd failliet laten gaan. De Grieken zelf moeten de, riem, de broekriem steeds verder aanhalen. En de gewone Grieken die merken dat wel degelijk. Frans Happel en zijn vrouw wonen een deel van het jaar in Griekenland. En meneer Happel zit op dit moment op het terrasje aan de koffie. Meneer Happel, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeie koffie. De koffie is altijd goed en de koffie is het centrum voor de laatste berichten. Ja, en is de koffie ook duur geworden? Nee. Oh, hoe kan dat? Nou, dat kan uh, omdat alle btw is verhoogd aan 23%, alleen van de koffie niet. <lacht> nou, <lacht> laat het hem u smaken, uh, meneer Happel. Dat doe ik zeker. Waar merkt u het wel aan? Je merkt het aan steeds meer kleine dingen. Uh, er is natuurlijk een groot verschil tussen de stad en tussen het platteland. In het platteland rommelt iedereen nog een beetje aan en ruilt een beetje. En uh, maar in de steden wordt het een, wordt het een probleem omdat. Uh, de pensioenen zijn verlaagd. Zoals ik zei, de BTW is verhoogd voor alles naar 23%. Mm -hmm. um, er is nu een nieuwe um, onroerend goedbelasting, die meteen geïnt wordt via de elektriciteitsrekening. Dus wie die totaal heeft geen stroom meer. En dan komt het moment dat Grieken niet meer kunnen lenen. Want heel Griekenland uh, leeft op geleend geld voor een auto, een ijskast of een wasmachine. En dan wordt het echt slecht. Ja, dus de Grieken kunnen gewoonweg nu al minder besteden. Ze hebben gewoon minder te besteden. De supermarkt is duur. de benzine is 1,70. Uh, dat is voor Grieken echt. Dat zijn, dat zijn prijzen. die En je merkt overal dat men steeds al minder is. Ja. Nou, dan een gewetensvraag, meneer Happel. Want dat gaat natuurlijk ook u aan. Uh, kan het nog minder? Kan er ja. nog bezuinigd worden? Uh, nee. Want? Dat, dat denk ik niet. Omdat de inkomens zijn naar verhouding zeer laag. De sociale voorzieningen zijn er niet. Eh... Uh, Iemand die werkloos is, eh, krijgt geen geld en het is nu zo, kijk, er zijn nog Grieken die, eh, althans veel Grieken kunnen overleven omdat er, hoe gek het ook klinkt, veel winkels dichtgaan. Zigeuners kopen de waren op en die kan je dan goedkoop krijgen. Dus dat is nog een golfje wat op dit moment het leven al draaglijk maakt, dat je kleding en andere dingen voor een zacht prijsje kan krijgen. Mm. Alleen die golf, dat golfje houdt op. Ja. Ja, u, uw dochter is met een Griek getrouwd, hè? heeft ook drie kinderen, woont in Athene. Um, heeft u uh, van haar wel eens meegekregen dat de Grieken lange tijd boven hun stand hebben geleefd, dat is het algemene beeld hier in Europa? N Natuurlijk is dat zo. Alleen de Grieken hebben iets van iets fatalistisch. Die eh, zeggen ja, nou ja, het zal wel. De hoge heren die alles verziekt hebben, daar komen we toch niet bij. Dus wat doen? We, we kunnen wel protesteren, maar het helpt zo weinig. Alleen met ja. Ik merk van mijn dochter in Athene, haar man is uh, in een restaurant... dat is van de zomer drie maanden gesloten. Omdat er veel rellen waren in het centrum... en men voelt het niet verstandig om open te blijven. En van die drie maanden, hij heeft hij één maand uitbetaald gekregen... die andere twee maanden zeggen ze zoek het maar uit. Ja. Met bezuinig alleen kom je er ook niet natuurlijk. Er moet ook geld verdiend worden. Gebeurt dat ook nog wel in Griekenland? Ja, het toerisme. Ja. Dat is eigenlijk het enige. En, de, en dat loopt ook nog wel? Dat loopt nog wel... Uh... Althans, het is minder dan het was, omdat Griekenland natuurlijk niet meer het goedkoopste eiland voor toeristen is wat het was. Ja. Uh, maar dat gaat nog steeds wel goed, ja. Goed. Nou, meneer Happel, sterkte mee? Nou ja, het is hier nog steeds zonnig, zeggen ze dat. Uh... Ja, dat heeft u er weer voor op ons. Dat is waar. En kost niks. Dank u wel, meneer Happel. Graag gedaan. N nog even naar Mark-Robin Visser. Want een van jouw gasten hoorde net een oude bekende, begrijpen wij, Mark-Robin? Ja, Kees Klok. Ik ben hier in het huis van Kees Klok. Hij is historicus en uh, weet ontzettend veel over het uh, moderne uh, Griekenland, zullen we zeggen. was ook getrouwd met een uh, Griekse, die is inmiddels overleden. En uh, met Nikos Kiermos, hij is uh, student journalistiek in Nederland, maar uh, Griek van de origine. En de twee heren hebben hier, ik denk dat dat ook een gidsi is, op de vroege morgen de kamer al helemaal blauw gerookt. <tiedacht> Ja, ja, ja. Bedoel, Grieken roken veel, hè? Eh, Grieken roken erg veel. Er is ook een rookverbod. Maar ik geloof niet dat er ooit een moment geweest is in Griekenland... dat ik me daaraan gehouden heb. Dus ik krijg misschien ook nog wel eens een bon. Want ze hebben geld nodig. Dus we zien wel. We hoorden net vanuit Griekenland eh, de problemen daar. En toen, eh, Nikos, zat jij luid, duidelijk te knikken. Hè? Alles is op afbetaling. Ja, ja, dat klopt. Ja, je ziet heel erg uh, de Amerikaanse toestanden, zoals ik al zei, in de jaren 50. Hè. Leningen zijn makkelijk, leningen zijn goedkoop. Je moet nu een lening. Als je iets nodig hebt, nou, dan slaat je gewoon lekker een leningje af. En uh, ja, dat heeft de overheid ook heel lang gedaan. En dat doorgetrokken natuurlijk tot het volk. Ja, dan krijg je dit soort situaties uiteindelijk. Hoe is het nu met jouw familie? In voornamelijk Athene hè? Woont, woont jouw familie? Uh, een heel groot deel wel. ja. ja. Nou, het is niet makkelijk voor al mijn familieleden. Ik heb bijvoorbeeld een oom die gaf uh, bouwvergunningen uit. Nou, dat is nu een, ja, een heel stuk minder natuurlijk. Uh, ze kunnen niet veel bouwen. Uh, een tante van me was makelaar. Ja, dat soort dingen. De, de, de, ja. Mijn meeste familieleden werken echter wel in een, in een branche... waar ze nog steeds uh, terecht kunnen, gelukkig. Ja. Uh, meneer Klok, u woont de helft van de tijd in uh, Thessaloniki. U heeft daar een huis. Uh, we hebben het vanmorgen over de buurtsupermarkt gehad... die uh, uh, failliet is gegaan, hoewel dat zo niet genoemd wordt. Wat merk je nog meer bij u in, in Thessaloniki aan, uh, van de crisis? Nou... Ik wil eerst even, heel, even iets zeggen wat Tico zegt. Uh, de keren in Thessaloniki dat wij de afgelopen jaren niet gebeld zijn door banken. Of alsjeblieft een creditcard of een lening wilden nemen, terwijl we dat helemaal niet nodig hadden. He, dat was echt. Uh, de banken hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. Maar goed, dit terzijde. Wat je merkt in Thessaloniki bijvoorbeeld, we hebben in het centrum, hebben we een, uh, rond, rond de centrale markt van Modiano, hebben we van die straten, uh, straatjes waar allemaal restaurantjes uh, zijn, waren, waar je heerlijk zomers buiten kon eten. Uh, in het afgelopen jaar is daar uh, minstens een derde van verdwenen. Ja. En uh, je ziet ook dat Grieken veel minder uh, buitenshuis eten. Uh, ja. en, en, de, de horeca is daar dus ook een slachtoffer van. Ja. Wat, wat, je ook, ja, wat je ook verder merkt is dat het, uh, het binnenlandstoerisme een stuk teruggelopen ja. Ja. Het buitenlandstoerisme niet hoor. Maar Grieken gaan zelf veel minder op vakantie. Ja. Dat, uh, ja. U gaat er binnenkort uh, weer naartoe naar uw huis in Thessaloniki. En uh, Nikos, wanneer ga jij weer? Uh, ja, zodra ik genoeg geld bij elkaar gespaard heb eigenlijk. Wanneer gaat de zon op? Hè? Ja, eigenlijk. Ook in Nederland. Ja, helaas wel. Helaas uh, Nikos, studeer ze. En uh, meneer Klok, uh, veel plezier in Thessaloniki. Ondanks uh, alles, hè, zullen we maar zeggen. Bedankt, we houden de moed erin. En dank, mark in Visser. De CAO-lonen zullen volgend jaar gemiddeld met 2% stijgen... blijkt uit onderzoek van de werkgeversvereniging AWVN. En de werkgevers vinden die 2% veel te veel. Onderzoeker bij AWVN, Maurice Rooyen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En waarom zou die 2% te veel zijn? Uh, nou, één kanttekening is bij het cijfer zelf. Uh, wat ik moet geven. Het is geen raming voor wat er volgend jaar aan loonstijgingen. in alle andere CEO's, uh, uh, zou gaan voorkomen. Het is een, het is een uh, cijfer dat gebaseerd is op het, het gemiddelde van de CEO's. die al een looptijd hebben over volgend jaar. Mm -hmm. Dus het zijn al CEO's die zijn afgesloten. Daar kunt u daar niets meer aan die... doen, meneer Royer. Wat zegt u? Daar kunt u niets meer aan doen. Aan die CO's kunnen wij niks meer doen, die zijn gewoon al afgesloten. En die zijn afgesloten in een periode, uh, dit afgelopen jaar... waarin de vooruitzicht ook economisch natuurlijk uh, het beeld heel anders was. Ja. En u zegt daar nu van, dat is eigenlijk te veel. Nou, als je gewoon kijkt naar de economische ontwikkelingen uh, op dit moment... en zoals die geraamd worden voor volgend jaar... Hè, we hebben net, ik hoorde net een staartje van het gesprek over uh, ja, het vraagstuk Griekenland. Mm -hmm. Dan denk ik toch van, ja, uh, de onzekerheden zijn weer toegenomen. En we dachten afgelopen jaar dat we even weer in een opleving zaten... Maar dat beeld is nu toch wel drastisch anders. Echt. Ja, want u ziet dan het schrikbeeld voor u... dat de loonkosten te hoog zijn in tijden waarin bedrijven het lastig hebben. Dat zou heel goed kunnen, ja. En, ja er zijn natuurlijk best een aantal sectoren of bedrijven... die, uh, die onderhevig zijn aan internationale concurrentie bijvoorbeeld... en die, die niet zoveel manieren hebben om heel snel te reageren... Uh, als de, de kosten omlaag moeten. En, en zeker met de CEO's die wat langer lopen dan... Uh, ja, je, je spreekt daar nu al uh, loonsverhogingen af die structureel zijn... Mm -hmm. En die volgend jaar eigenlijk misschien net te hoog blijkt te worden of te zijn... Ja. vanwege de economische omstandigheden van dat moment. Aan de andere kant, de consument moet ook blijven kunnen blijven kopen natuurlijk. Ja. Volgens het Centraal ja. Planbureau zal de inflatie ook uitkomen op 2%. En ja. Dan lijkt het toch in verhouding. Ja. Nou, kijk wat, wat volgens ons veel belangrijker is, is dat je eigenlijk per bedrijf of bedrijfstak... een goede analyse maakt, hè? ook gezamenlijk aan die onderhandelingstafel... ...van wat is hier verantwoord om uh, in deze bedrijfstak of in dit bedrijf aan, aan loon, loonvorming en loonontwikkeling te doen. En dat hoeft niet altijd ook meteen structureel te zijn. Je kunt daar nee. ook voorwaarden aan verbinden of resultaatafhankelijkheid aan verbinden. En dan, dan adem je mee met omstandigheden die voor dat bedrijf uh, relevant zijn. En zeker in, in de economisch onzekere uh, omstandigheden lijkt dat wel een heel verstandige manier om, om daarmee om te gaan. En macro-economisch gezien kan het best zo zijn dat het uh, dat 2% inflatie is. Uh, maar dat is natuurlijk ook een macrocijfer. En het, het kan voor werknemers ook veel belangrijker zijn op microniveau, in dat bedrijf, in die bedrijfstak, uh, om een baan te kunnen behouden, om te ja, investeren in die baan voor de toekomst. U wilt wat flexibeler loonafspraken, meneer Royer. U wilt ja. de vakbonden nog verder op de kast jagen. Die zijn net volgens mij aan het bekomen nou. van de pensioenafspraken die er waarschijnlijk toch komen. Ja. Ja, nee, nee, dat zeker niet. Uh, ik, ik snap heel goed dat zij natuurlijk ook... Uh, juist ook wel heel, vanuit een heel verantwoorde grondgedachte... een macro uh, uh, loon uh, eis te, willen, te willen neerleggen. Dat, dat kan ik vanuit de optiek van de vakbond heel goed begrijpen. Maar vakbonden begrijpen zelf denk ik ook heel goed... dat het per bedrijf en bedrijfstak heel verschillend kan zijn. En, en in de praktijk blijkt ook dat vakbonden uh, met die werkgevers... Uh, ook altijd wel... Uh, ja, op, op grond van die omstandigheden van het bedrijf... en de bedrijfstak goed kunnen onderhandelen. Ja, dan zegt u dus, wees organisch. Ga mee met zo'n bedrijf en met zo'n bedrijfstak. En stel dus geen vast percentage? Nou ja, dat, dat is aan de vakbonden. Dus niet aan ons om te, te zeggen dat dat niet zou mogen of niet zou kunnen. Nee, maar dat is wel uw advies. Het advies voor de, de, aan, de, aan, de, aan de co tafels is vooral aan werkgevers... van kijk ook vooral zelf hè, voor je eigen inzet in die onderhandelingen... over de loonvorming... ...wat je eigen situatie is. En neem dat als startpunt voor de onderhandelingen. En ga ook als werkgever niet per se zomaar meteen kijken naar of de looneis van de bonden... ...dat die maar meteen betaald moet worden. Of laat je ook niet zomaar ophangen aan uh, macro-economische uh, kendergetallen. Kijk vooral ook heel goed... macro-economische en de economische ontwikkelingen in zijn algemeenheid... ...zijn natuurlijk ook van belang voor de individuele bedrijven en bedrijfstakken. Hè. Ook vanwege uitstralingseffecten die... Afspraken kunnen hebben. Goed, ja, het is precies je werk. Hartelijk dank. Uh, ja, Maurice Royer, onderzoeker bij de AWVN. En dat is de werkgeversvereniging. En zo zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal voor dit moment. Nog veel meer nieuws op Radio 1. Bijvoorbeeld bij de collega's van de Caro. Sven Kokkelman, wat heb je? Goedemorgen, Goedemorgen. Lara. Zwijnen, herten, ganzen, zelfs mezen... zorgen voor heel veel overlast bij boeren. Ze vreten kostbare landbouwgrond op. en het loopt allemaal de spuigaten uit. En dan willen die boeren van de staatssecretaris. dat ze die beesten makkelijker kunnen afschieten. Uniek in Europa verder. De Amerikaanse minister van Financiën schuift aan bij de Europese top in Polen. Vraag is, wat gaat die daar eigenlijk doen. En heeft hij in eigen land ook niet een paar problemen op te lossen, zal ik maar zeggen. En koperdieven verleggen hun werkterrein naar de Noordzee. Echt waar, daarover zijn namelijk Zeemansgraven leeg. Dat er meer zo meteen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws. Dorald, goedemorgen goedemorgen Radio 1, het NOS-journaal. De Zwitserse bank UBS heeft ontdekt dat een van zijn handelaren een verlies heeft veroorzaakt van zo'n 2 miljard dollar. Volgens de bank gaat het om een ongeautoriseerde transactie en dat kan leiden tot een verlies voor de Zwitserse bank in het derde kwartaal. Na de bekendmaking daalde het aandeel van UBS met ruim 7 procent. Israël heeft zijn ambassadeur uit Jordanië teruggehaald, meldde Israëlische media. De regering zou bang zijn voor geweld tijdens een pro-Palestijnse demonstratie. Activisten hebben opgeroepen tot een massale betoging bij de Israëlische ambassade in Amman. Vorige week werd de Israëlische ambassade in Cairo al aangevallen door een woedende menigte. In Zoetermeer hebben ouders aangifte gedaan tegen een lerares van een basisschool en een medewerker van die school. De zedepolitie onderzoekt de zaak. De lerares en de medewerkers zijn intussen op non-actief gezet. Waarvan ze worden beschuldigd is niet gezegd. En de Denen kiezen vandaag een nieuw parlement. De peilingen voorspellen verlies voor de centrumrechtse regering van premier Erasmussen. Waarschijnlijk wordt het linkse blok het grootst, al is het verschil in de peilingen vrij klein. Rechts is in Denemarken al tien jaar aan de macht. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Ah, de meeste files staan nog in de regio's uh, Amsterdam en Utrecht. Dit zijn uh, de bijzonderheden. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoete Wouwde is zojuist een ongeluk gebeurd. De linkerrijstroken is dicht. En de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en het knoopend Raasdorp. Nog 8 kilometer file. Op de A10 West naar Zaanstad is bij Osdorp een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. File begint al aan de zuidkant van de stad bij de afrit voor het Amstel Business Park. Tot aan Osdorp is dat 8 kilometer... Verkeer aan de zuidoostkant van Amsterdam dat onderweg is naar Den Haag... kan het beste omrijden via de A9. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Blijf dooien van boeren, schiet zwijnen en herten af... want ze zorgen voor veel te veel overlast. Amerika schuift aan bij de Europese top morgen over de eurocrisis. Jongeren worden de dupe van de onduidelijkheid... over de toekomst van de jeugdzorg, vrezen de provincies... en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is drie over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Leiden. Boeren doen al sinds jaar en dag aan natuurbeheer. Maar dat is allemaal te kleinschalig. Vinden drie hoogleraren uit Wageningen en Leiden zometeen een gesprek met één van die hoogleraren. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen -nederland De staatssecretaris van Landbouw, Henk Bleker... moet stoppen met het herintroduceren van groot wild en moet ruimere bevoegdheden geven om zwijnen en herten af te schieten... zegt de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland... na aanleiding van het toenemend aantal schademeldingen die binnenkomen. Peter de Koeier, goedemorgen. Goedemorgen. U bent portefeuillehouder Flora en Fauna van LTO Nederland. Bent u ook klaar ja, dat klopt. mee? Wat zei u? Bent u ook klaar mee? Als dit het probleem is, bedoel ik. Ja, ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Dat is het probleem. Ja. Ja. Hoe groot is de schade het afgelopen jaar geweest? In 2010 was de schade van uh, edelherten ruim 100.000 en van wilde zwijnen 155.000 euro. En wat hebben ze gedaan dan? Die uh, uh, lopen door de gewassen en vroeten uh, de aardappelen uh, uh, uit de grond of ze uh, eten de maïskolven uit de mais. Ja, en dat komt omdat de staatssecretaris ze heeft geherintroduceerd, zoals dat heet? Nee, er, um, um, dat is niet helemaal waar. Er zijn wel plannen geweest om uh, de dieren uh, te herintroduceren. En daar zijn we erg tegen geweest. Um, uh, we hopen dat die plannen nu ook voorgoed uh, van de baan zijn. Um, we hebben de indruk dat ze nog steeds in de koelkast liggen. En uh, wij vinden dus dat ze uh, gewoon helemaal van de baan moeten. Ja, maar die liepen daar toch al uh, sinds jaren en dag, die herten of niet? Um, in de, op de Veluwe wel. Um, de bedoeling was dat ze uh, in Duitsland, vlakbij de grens met Limburg... Uh, en op de grens tussen Brabant en Limburg, ja. um, uh, ook weer losgelaten zouden worden. Ja. En wij zeiden, daar moet je niet aan beginnen. Nee. Goed, uh, dus dat is een dringend pleidooi aan het adres van de staatssecretaris. Maar dat is maar de ene poot van dat pleidooi. Het andere pleidooi is, we moeten meer bevoegdheden krijgen om ze af te schieten. Ja, we zien uh, uh, dat de populaties uh, en de schades... dus de, het aantal dieren en de daarbij behorende schade steeds maar toeneemt. Um, uh, dat betekent dat de jagers wel heel druk in de weer zijn... maar niet hun resultaat halen. En dat komt omdat ze toch beperkt zijn... in uh, uh, het gebruiken van de mogelijkheden die, die ervoor zijn. Het zou helpen um, uh, als op de kijkers uh, uh, aanpassingen zouden komen... zodat ze uh, in de schemering langer uh, um, zouden kunnen uh, gebruikmaken van het geweer. En het zou helpen als ze gebruik zouden kunnen maken van een geluidstemper... want dat verschrikt de dieren uh, minder. U wilt sluipschutters? Die, uh, ja, maar dat is het in feite toch, uh, want je schiet vanuit een flinke afstand, schiet je zo'n dier uh, wat een, uh, een moment stilstaat. Ja. Um, als je een uh, geluiddemper, dan, dan verstoor je de rest niet en heb je ja. de kans om er nog meer te schieten. Ja. Maar goed, ik begrijp dat het lastig is voor de boeren, maar waren die dieren er niet eerder dan de mens, zal ik maar zeggen, of uh, in ieder geval al sinds hele lange tijd voordat die boeren daar uh, begonnen met hun landbouw? Als je in duizenden jaren teruggaat, wellicht wel. Um, uh, dit is wel een probleem wat uh, de laatste tien jaar uh, toegenomen is. En dat is omdat de populatie in de Veluwe uh, uh, en in Duitsland... en daarmee grensovertrekkend verkeer toegenomen is. Uh, uh, grensovertrekkende varkens toegenomen is. Uh, uh, dus het probleem is, de laatste ja is, is vooral van de laatste jaren... in toenemende mate een groot probleem. is overigens niet alleen een landbouwprobleem... ook een verkeersveiligheidsprobleem. Ja, En waarom is die populatie zo toegenomen dan? Omdat we dus, eh, misschien is dat eh, een gevolg van eh, beheer, gevoerd beleid in eh, natuurgebieden. Eh, eh, en vervolgens eh, te weinig eh, mogelijkheden eh, om de inhaalslag eh, te maken. En ja. dan bedoel ik dus de restlichtkijker en eh, de geluiddemper. Maar is het natuurlijke evenwicht verstoord? Of is het gewoon een landbouwtechnisch eh, probleem, zal ik maar zeggen? En wilt u die beesten daar gewoon weg hebben omdat ze te veel schade aanrichten? Nee, er is ook sprake van uh, natuurlijk evenwicht. Te grote populaties van die dieren uh, in de bossen ja. uh, verstoort daar ook het evenwicht. Ja. Uh, en vervolgens uh, komen ze uit uh, de bossen om uh, hun voedsel uh, te halen bij de boeren. Dat betekent gewoon dat er te veel zijn. En dat betekent dat de aantallen teruggebracht moeten worden. Ja. Uh, en daar zijn dus voor alle uh, goed bruikbare middelen wil je daar graag voor gebruiken. Goed. Laten we even een paar van die soorten langslopen. We hadden het al over de herten. Wat moet er met die herten gebeuren? Afschieten? Maar niet allemaal, maar uh, uh, uh, daar waar nodig zal de populatie teruggebracht moeten worden. Ja. Daar waar veel schade is, ja. uh, uh, dat betekent dus dat de dieren uit uh, de gebieden komen. Dat betekent ook dat er risico's voor verkeersveiligheid zijn. Ja. Daar zullen dus aantallen teruggebracht moeten worden. Ja. ja. Tot hoeveel, hoeveel moeten we er afschieten? Die uh, exacte getal heb ik niet uh, paraat. Maar de, de, de, de, de, de, de schades moeten terug naar een acceptabel niveau. Goed, dan de ganzen. Ja, dat is een heel aparte uh, uh, discussie. Um, uh, uh, door aanleg van natuurgebieden in Nederland... is uh, de, uh, de populaties, de aantallen van de ganzen die niet meer trekken... maar een heel jaar hier blijven, ja. is enorm toegenomen... Ja. Um, uh, en dat is omdat we veel natte natuur aangelegd hebben. Ja. Uh, en die ganzen daar dus uh, um, goed gedijen blijkt. Ja. En er geen natuurlijk evenwicht is. Uh, dus niet, er zijn geen andere dieren die die uh, ganzen uh, uh, eten. Nee. Uh, en dat betekent dus dat er beheerd moet worden. En dat die populaties van overzomerende ganzen uh, uh, heel flink terug moeten. Dus, dus... Klei, kleiduiven in de kast en echte uh, uh, ganzen gaan schieten. Maar de, de vra de, de, de, het zal niet alleen schieten zijn, het zal ook vangen zijn. Het zal uh, uh, proberen... Um, uh, uh, met eieren schudden, dat de broedresultaten verminderen in een aantal jaren. Dus er schudden. zal een hele set van maatregelen plaats moeten vinden... om die populaties echt terug te brengen. Met eieren schudden? Uh, als je in het voorjaar, als die ganzen broeden en je schudt eieren... dan blijft die keurig broeden, maar dan heeft hij geen broedresultaten... heeft hij geen jongen. Oh. Uh, en dan heb je dus, uh, um, als je dat een aantal jaren volhoudt... op een ja. duur minder ganzen. Goed, tot slot, de mezen. Dat zijn vrij kleine vogeltjes. Ja. Ja, en die, ver, die veroorzaken met elkaar dus ook een uh, enorme schade. Zijn, uh, uh, die zwerven door uh, de boomgaarden uh, heen. Ja. Uh, in Nederland zijn we in de loop der jaren... Uh, een klein beetje uh, um, verschoven van uh, appels naar peren. Er worden nog steeds heel veel appels in de boomgaarden... maar er komen steeds meer peren in de boomgaarden. Ja. Die peren zijn blijkbaar iets zachter en iets smakelijker. En die worden aangepikt door die mezen. Ja. Uh, uh, en die veroorzaken met elkaar dus ook een enorme ja. schade... Ja. wat uh, in te snop loopt tot meer dan een miljoen. Nou, vogels, in de tuin en uh, netten erop... Nou, daar doen we de dus studie naar. En dan proberen we uh, om te kijken uh, op een of andere manier... Uh, um, want het is niet aan de orde om die meesten te gaan schieten of te gaan vangen... om te proberen dus, uh, dat ze dus, uh, elders hun kostje bij elkaar uh, scharrelen... en niet uh, uh, allemaal peren aanpikken. Goed, boodschap aan de staatssecretaris is helder. Ruimere bevoegdheden om die beesten in populatie terug te brengen... en vooral niet herintroduceren van nieuwe soorten... en de populatie weer gaan uitbreiden. Dat is in het kort uw pleidooi. Ja. Peter de Koeier, portefeuillehouder Flora en Fauna van LTO Nederland. Ik dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u net in bijzonder interesseert. Minister Jan Kees de Jager van Financiën... ontkent dat een faillissement van Griekenland onafwendbaar is. Volgens deskundigen is het slechts een kwestie van tijd. Wat gebeurt er eigenlijk als een land failliet gaat? Jos Versteeges, private banker bij Theodor Gielissen... en die heeft het antwoord. Bij een land is het anders dan bij een bedrijf. Bij een bedrijf komt er aansprakelijkheid tot de bezittingen en een land is soeverein. Dus die aansprakelijkheid die is er niet. En dat betekent dat uh, ja, het geld dus niet meer komt. Het heeft een aantal gevolgen. Meestal komt er een, een oplossing via het IMF of binnen Europa. In het geval van Griekenland zal dat dan binnen de Europese Unie moeten gebeuren. En dan komt er een herstructurering en de schuldeisers krijgen dan een bepaald deel van de som terug. Meestal is het de helft of uh, iets meer. Over het algemeen is het vaak drie kwart. Wat het vaak ook toe leidt is dat veel banken uh, van, van het betreffende land uh, veel van die staatsobligaties in bezit hebben. En dan ook in de problemen komen. Dus het leidt uh, ook vaak tot een flinke bankencrisis. Anders het antwoord van de private banker. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu weer terug naar Leiden. Terug naar Marcel Dekker. Ja, boeren moeten in de toekomst meer grond gaan afstaan voor de natuur. Want zoals het nu gaat zijn al die nobele agrarische natuurbeheerplannen een lege huls waarmee we helemaal niets opschieten. Uh, hoe het dan wel moet, daar hebben uh, drie hoogleraars zich uh, over gebogen. En één daarvan is Geert de Snoo. Meneer de Snoo, we hadden graag uh, nu even op een uh, sappig akkertje ergens in de middel van gestaan. Maar u bent ziek, dus we staan in uw achtertuin. Om een klein beetje de ambiance op te, te snuiven van dat agraïs agra natuurbeheer. Um, ja, Voordat we het over de plannen gaan hebben die u met uh, uw twee collega-hoogleraren heeft uh, verzonnen over dat agraïs natuurbeheer. Hoe is het nu met dat natuurbeheer gesteld? Je kan, vragen, je kan beter zeggen van hoe is het met de natuur in het buitengebied op het ogenblik. En wat je dan ziet is dat met de natuur in Nederland gaat het best goed. Maar vooral in reservaten. In tegenstelling tot de natuur op boerenland. Dus in het buitengebied. Daar eigenlijk gaat de natuur nog steeds verder achteruit. En dat komt door de intensivering van de landbouw. Dus dat is eigenlijk ook waar we aan moeten werken. Kan je op een of andere manier intensieve landbouw samen laten gaan met natuur. En nou ja, dat is ons pleidooi dus dat we daar op een wat andere manier mee om moeten gaan. Ja, precies. Want wat is er mis met intensieve landbouw in, in, in relatie met die natuur? Op zich is er niks mis met de intensivering van de landbouw. Nederland doet het ook goed. Hè? Als het gaat over de export van landbouwproducten zijn we een van de mondiale spelers. Maar dat gaat wel ten koste van de natuur in het buitengebied. En burgers in ons land en in Europa willen gewoon natuurlijk ook de natuurwaarde. En de natuur in het buitengebied, dat die, nou ja, dat, dat, dat, dat daar ook in orde is. Ja, dat de bloemetjes en de plantjes en de vogeltjes daar uh, vrolijk heen en weer kunnen lopen. Ja, dat klopt. Ja. Hoe wilt u dat met uw collega's, uh, hoogleraren, gaan aanpakken? Want uh, zoals het nu gaat, is het niet goed. Dat, dat is juist. Uh, de speelruimte voor natuur in het buitengebied is nu gewoon te beperkt. Op een akkerbouwbedrijf in Nederland is zeg maar 2% van het oppervlak is nu eigenlijk niet ingericht voor de productie. Dat zijn de sloten en de slootkanten. Dat is te weinig. En daarom moeten we daar echt een slag maken. Dat moet bijvoorbeeld minimaal 5% zijn van het oppervlak van een bedrijf. Nou, ik denk dat Nederland is nu binnen Europa ook druk bezig met het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat is het grote beleid van Europa. Hoe ziet de toekomst van de landbouw in de, in de komende periode uit? Daar liggen echt mogelijkheden om dat in te voeren. En dan zegt de boer, waar moet ik die 5% vandaan halen? Waar moet dat gaan zitten? Nou, dat, dat, dat kan hij bijvoorbeeld heel makkelijk halen uit de randen van zijn percelen. Die zijn altijd wat minder productief, dus de opbrengstverliezen zijn dan wat lager. En als je aan de randen van je percelen, als je daar extensief bezig gaat... Dan hebben we ook dat de kwaliteit van het oppervlaktewater, van de sloten die naast de boerderijen liggen. Ook dat soort dingen, daar gaat het allemaal een stuk beter mee. Dus er zijn heel veel voordelen aan deze manier. Het water wordt schoner, de kikkertjes gaan er weer in leven, de, de reigers komen weer uh, langs. Dat is dat ook, een beetje het beeld? Dat, dat, dat lijkt me een heel mooi beeld. Vijf procent, dat is dus meer dan nu, twee procent. Um, ja, dan, dan rest de vraag, zijn er al boeren in Nederland die die ambities al vervuld hebben ze? Ja, die zijn er ook. Ik denk dat je, want dit is dan eigenlijk de basis voor natuur. Daarbovenop heb je dan het agrarisch natuurbeheer. Dat kunnen boeren vrijwillig doen. Want wat wij voorstellen is verplicht. Boeren kunnen alleen subsidie krijgen vanuit Europa... als ze ook zorg dragen voor die, natuur, die basis natuurkwaliteit. Maar op het ogenblik zijn er natuurlijk heel veel boeren... die bijvoorbeeld met agrarisch natuurbeheer... inderdaad al aan die 5% komen. En ik denk dat we daar ook naartoe moeten. Ja, en dat loopt goed? En experimenten, heb ik begrepen, in Groningen bijvoorbeeld? Ja, in Groningen zie je gewoon dat daar is op grote schaal zijn allemaal randen aangelegd. En dan heb je dan vogelsoorten als de grauwe weer een grote roofvogel. Nou, die is, die is weer helemaal teruggekomen. Maar ook soorten waarmee het in de rest van het land eigenlijk niet goed gaat. Veldleeuwerikken en zo. Daarvan zie je dat het in Groningen de, gewoon de goede kant op gaat. Dus het kan echt. Ja. Toch is veel afhankelijk van de goede wil van de boeren... Daar moet u vast ook onderzoek naar gedaan hebben. Hoe zit het met die goede wil van de boeren? Hebben ze er wel zin in? Nou, ik denk boeren kunnen dit maken en breken. En als je natuurlijk zegt ik leg het op vanuit Europa, dat is deels negatief. Dus we zullen echt met elkaar moeten zorgen dat boeren het gemotiveerd blijven doen. Dus daar ligt ook een belangrijke taak van de overheid. Om niet alleen met euro's, wet- en regelgeving aan de slag te gaan. Maar ook nou ja, de meer menselijke kant van de boer te betrekken. Ja. Kortom, en afsluitend, uh, meer ambities voor dat agrarisch natuurbeheer... en dat kan met gesloten portefeuille, zegt u eigenlijk? Zolang het gaat over het gemeenschappelijk landbouwbeleid... heeft u helemaal gelijk. Geen onbelangrijke discussie, hè, geld op dit ogenblik. Uh, helemaal, het is erg hot. Dank u wel. Jouw ja, graag gedaan. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks, uniek in Europa, de Amerikaanse minister van Financiën... schuift aan bij de top over de eurocrisis. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 1978. I'm young, I'm handsome, I'm fast, I'm pretty and can't possibly be beat. 15 september 1978, deze dag dus in dat jaar, wordt de legendarische bokser Mohammed Ali voor de derde keer wereldkampioen. In het Louisiana Superdome in New Orleans verslaat hij Leon Spikes, Spinks, neem het niet kwalijk, Cassius Clay, die zich na zijn bekering tot de islam Mohammed Ali liet noemen, is de eerste bokser die de titel voor de derde keer wint. Sportjournalist Ruud Terwijde ontmoette Mohammed Ali meerdere malen. Ik ben niet zijn ik de wereld. Ik praat op god februari dag. ben de with heeft hij wereld. Hold it, hold up Ik the of world. Hold it. Hold it. You're not that pretty I'm the world. I've the the world. Nadat hij op 15 februari op ...gepikt voelde door dat gevecht dat hij verloren in februari... ...wilde hij graag revanche. En die kreeg hij toen in de Superdome. Let's give him that little saying we used to say before each fight, you know? Float like a butterfly and sting like a bee. Uh, rumble, young man rumble. Uh... Hamid Ali at that point was on the cusp of becoming the most popular man in the world. Ik heb Mohammed Ali, ik heb met hem gefilmd heb ik drie keer... Twee keer in Amerika, één keer hier in Nederland, en ik heb hem uh, in totaal zes keer ontmoet. You have it. This is the book which is translated into Dutch. Could you try to pronounce the title of the book in Dutch? De grootste. De grootste. De grootste. Ja, right. De grootste. Ik ben de snelste heavyweight, de most elegant, de most scientific, de most artistic van alle times. Listen, Jerry, if you think the world will surprise when Nixon resigns, wait till I whip forwards behind. Het is de paus, maar dan iets makkelijker, iets, en ik zeg het nadrukkelijk, iets makkelijker benaderbaar. Maar dat heb je natuurlijk dus wel gehad. Die man die is zo groot, toen dus, groter dan het leven. Die man die zag zoveel mensen. Die man die was, die was beroemder dan in die tijd Tse-tung, de paus, uh, de president van Amerika, you name it. Als die ergens kwam, dan ontstond het pandemonium. Ik ga niemand helpen. Ik ga wat mijn negroes niet helpen. Als ik ga dieren, dan ga ik Hier Ik ga hier vijgen met jou. Als ik ga ben je mijn My name is the white people, not Viet Chinese or Japanese. You my mijn when als ik freedom. my bent when als justice. my Je when I want, want, want als You won't even stand up for me in America for my religious beliefs and you want me to go somewhere and fight but you won't even stand up for me here at home. Uh, was principieel heeft uh, dienst geweigerd waardoor hij uh, veroordeeld werd en, en zijn titel werd afgenomen. Nou ja. Deze man had, had echt alles mee. Hij was, hij was geboren om te worden die hij werd. Hij had alles mee om een fantastische bokser te zijn. En dat heeft hij op een briljante manier uitgenut. Voor een zwaar gewicht had hij de snelheid van een middengewicht. Het dansen van een danser. Hij had de snelheid en het oog om te ontwijken die een ander absoluut niet kon ontwijken... ...dan zag hij er ook nog eens een keer goed uit... ...dan zwijg ik nog maar over het feit van, van zijn verbale kwaliteiten... ...die uh, voor een deel wel waren, waren ingestudeerd... ...maar ook zomaar uh, ad libitum eruit kwamen. At the beginning he dazzled all comers with a blinding speed which shredded the field. He further matured, dominating de volgende vijf jaar, using a bewildering mixture of championship psychology and boxing brilliance. And later, when he had little left to fight with, he continued to win using his own particular brand of courage and guile. Ruiterwijden over deze dag in 1978, de dag dat Mohammed Ali voor de derde keer wereldkampioen boxte.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 That's part of what loving's about I never had enough Squeezing and holding But you're like a drug And baby I'm jonesing your loving Why didn't you call me Oh yeah Sheldon, why didn't you call me? Zeven minuten voor tien, bijna dames en heren. Unieke gebeurtenis morgen in Europa. Want voor het eerst schuift de Amerikaanse minister van Financiën... Timothy Geithner aan bij de top in Polen over uh, de crisis in Europa. En met name rond de euro natuurlijk. Sylvester Effingen. goeiemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit van Tilburg. Waarom komt u nu wel op dagen? Ja, u moet dat als symboliek zien. Hè? Kijk, ah. uh, de minister... Uh, Financiën uit Amerika is al vaker uitgenodigd voor dit soort bijeenkomsten. Dat zijn ja, toch uitnodigingen. Maar het is opvallend dat Tim Geithner voor het eerst eigenlijk zo'n uitnodiging aanneemt. En dat geeft natuurlijk aan hoeveel gewicht de Amerikanen hechten aan het oplossen van de eurocrisis. Ja, hij heeft zelf ook wel een paar problemen op te lossen in eigen land zou je zeggen. Maar dit is kennelijk dus zo alarmerend voor hem dat hij zegt... ik ga me er zelf ook eens even tegenaan bemoeien. Ja, nou ik denk dat hij gewoon uh, vooral tegen de Fransen en Duitsers zullen zeggen... die natuurlijk toch er niet uitkomen. De Frans-Duitse as is natuurlijk de kern van het Europese integratieproces... Uh, get your act together. Dus uh, zorg nou eens dat jullie het eens worden... en hou nou ja. eens op met al die onverstandige uitspraken in het publiek. Juist. Na aanleiding van Nelly Kroes en haar oproep gisteren ook. Hè, ja. Dat ze zei, hou je klep even dicht. Um, de, um, ja, dit is typisch Amerikaans. Hè. Ik bedoel, ze vinden het al ingewikkeld dat Brussel uh, er geen telefoonnummer heeft. Zal ik maar zeggen dat niemand de basis hier in Europa Dus, dus hij komt een beetje peper uh, in het achterste van al die mensen steken. Ja, het, het heeft een hoog pot ketel ketelgerald. Want uh, kijk, dat vroeger Kissentje zei... Ja, als ik Europa moet bellen, wie moet ik dan aan de lijn krijgen? Dus ja. uh, dat, dat speelt er heel lang bij de Amerikanen natuurlijk. Maar ja, wij zijn natuurlijk in een uh, proces waarin we de Europese instituties uh, zijn versterkt. Sinds het verdrag van Lissabon is dat ook versterkt. Maar ja, door de crisis heeft, uh, heeft aangetoond dat uh, de mechanismen niet goed werken. Ja. Dus dat uh, betekent gewoon dat wij een stap voorwaarts moeten zetten ja. in termen van, uh, van instituties, Europese instituties. Ja. Alleen, uh, dat is een langzaam proces zoals u weet, want de Fransen die uh, willen, ja, die zeggen al wel dat ze het Europese belang voor het oog hebben, ja. maar uh, die uh, kijken natuurlijk altijd heel sterk naar hun eigen nationale belangen. Ja, en dan naar hun nationale politieke verhoudingen ook, ja, om niet te vergeten. Ja, die stijgen niet boven hun... Nee. Uh, hun, hun, hun schade, of die stappen niet over hun schade. Ja. Dat geldt eigenlijk ook voor de Duitsers. Want ja. de Duitsers, die uh, weten natuurlijk heel goed dat uiteindelijk uh, bijvoorbeeld dat noodfonds, het Europees noodfonds, ja. uh, opgehoogd moet worden tot het dubbele of driedubbele. Want ja, eind september, begin oktober, wat gaat er dan gebeuren? Ja, daar moeten we steeds vallen. Ja. En dan hebben we een probleem, want ja. dan krijg je dus een speculatieve aanval. Niet ja. alleen op uh, Ierland en uh, Portugal, maar ook op Spanje en Italië. Ja. En dan is het noodhond niet groot genoeg. Nog even uh, iets anders, uh, wat hier uh, heel erg mee samenhangt overigens... dat die uh, Gartner uh, eerder heeft gezegd... luister, eens, sommige landen moeten echt bezuinigen... andere hebben nog wel wat meer ruimte... Uh, en uh, zouden wat minder kunnen bezuinigen. Doelde hij daarmee ook op Nederland, denkt u? Uh, dat is een, uh, een, een oud mantra van de Amerikanen. Ja. Uh, trouwens, uh, ook uh, ten opzichte van de Chinezen. Ja. Ze vinden eigenlijk, ze zeggen, ja, in wezen ons, uh, ons tekort... Ja. Als, als tekort op de begroting, als tekort op de lopende rekening, ja. is eigenlijk ook een beetje jullie schuld, jullie ja. overschotlanden. China is dan de grootste boosdoener, ja. maar Duitsland is dan ook in hun ogen een relatieve boosdoener, ja. ja. Uh, uh, dat heeft natuurlijk toch uiteindelijk heeft te maken met het concurrentievermogen van die landen. Ja. En Kijk, de Amerikanen die hebben natuurlijk uh, een beetje boter op hun hoofd... want die hebben eigenlijk, uh, ja, niet jaren, maar decennia boven hun stand geleefd. Uh, en daar uh, betalen we nu ook u... de rekening voor. Daar betalen we rekening voor. Ja, precies. Eén korte vraag nog tot slot. Minister De Jager zei vanochtend in het Radio 1-journaal... dat hij verwacht dat Athene alles terugbetaalt, inclusief rente. Is dat een valse belofte, ja of nee? Ja. Nou, ik weet niet meer wat ik moet geloven. Ik, uh, de interviews uh, die de minister geeft, die zijn soms... Uh, ja, toch spreken we elkaar tegen. Ja. U weet, gisteren... We uh, het nog heel kort, hè? Dat was het uh, inderdaad toch, uh, ja, uh, in de Kamer ook uh, erg voor onduidelijkheid... Ja. wat de minister nou... Ik moet het hierbij laten. Het spijt me, meneer ja. Eifinger. Tot zometeen, dames en heren. Leden van de Staten-Generaal. Radio 1. E.